Jezelf, kijk, leer je jouw meester, leer, wat is onze meester? Onze meester is onze schepper, dat betekent Eindsof. Als je leert jouw meester kennen, dan leer je ook de meester worden van jezelf. Dat is belangrijk. En nu gaan we verder, want het is bijzonder belangrijk. Klein stukje hebben we nog nodig om door te gaan. En dan gaan we daar, uh, en dat zal ons geweldig geven wat we nodig hebben van deze les. Wat kunnen we toch van die, ja, van die verborgen schatten ontvangen? Op welke manier kunnen we daar iets... Kunnen we wel wel daar iets ontvangen of niet? Het schijnt wel dat wel, dat het zo wel mogelijk is. Maar laten we hem dan uitpraten. 24. We zessen om Ubat, Satimo, weinon, 25, Hamishin. Uh, we zijn en dat is wat hij zegt, de zoger. Terijen, ubat, Satimo, de porten zijn gemaakt, verborgen, verborgen gemaakt, dat die verborgen zijn. Weinon, Hamishin, en die zijn 50, 50 poorten. 25. Er waren mensen die al hun levens, al hun leven streefden om dat te begrijpen. En dan ook joden en niet-joden over de hele wereld. Die wilden graag, die wisten wel dat die er zijn, die vijftig worden, En die konden al hun leven geven, toewijden hun levens toe, om dat te begrijpen, te ervaren wat wij nu leren. En dat is in, in de meeste gevallen niet gelukt. Heb omdat men had geen instructie nog. Het was nog de tijd nog niet rijp. En in onze tijd is het zo rijp. Dat kan je voorstellen. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk hoe dat weet. In onze tijd dat we het kunnen, kunnen leren dat. En kunnen toepassen. Terwijl we gewone mensen zijn. Duidelijk. En niet dat het niet aan de goden is het toegegeven uh, aan, maar juist aan de mens, gewone mens, is het gegeven. Dat is geweldig. Kijk, kijk goed. 25 na de dubbele punt. Terrain, Pirusho sharim. Het woord terrain in het Aramees. Pirusho sharim, dat yeah, is, betekent sharim, betekent poorten. Kijk nou een beetje zo als een spiegelbeeld Aramees en het Hebraeus. Dat is echt... De relatie daarvan is zeer, zeer bijzonder intiem. Dat is de taal van de schapper zelf. De heino, dat wil zeggen. Beit 26 kibul leurood, wat betekent die porten? Wat betekent porten? Is, dat wil zeggen, beit kibul leurood, dat wil zeggen, de ontvanger beit is huis. kibul is, is ontvangst. Het huis is een behuizing. For the lichten. That's in the port. Point. We're here, Bahem, Bet pchinot Aleph. Be Shehem, 27. Od, Be Setimu. Zgurim. Ustumim, 28. We're in Kablim, Klum. And you, it. Voor absoluut goed luisteren, nergens aan denken. We jeus bij hem, dus in die poorten. We jeus bij hem, en er zijn in hen, bij Pinochet twee aspecten, in die vijftig poorten, let op. In de poorten. het eerste aspect. She bij Shem, 27, ooit bij Setimo, wanneer zijn zij nog verborgen? Dus de toestand, wanneer ze noch, ze deporten, deporten zijn de porten nog verborgen? sharim uh, Zgurim. Dat de porten zijn gesloten. Oestumim en, ver en verstopt uh, Zes, we Weename kablim klum En absoluut niets. Huh? Oké, okay, dankjewel. Dat is dan... De regel 26, ja, het niet klopt. In de regel zes, in laatste woord, begint niet met een bed, maar met een kaf. Dat moet het zijn. K, k, she. K, she, hem. Wanneer. Wanneer zij. Ja, oké. Okay? Ja. K, she, hem. Od bestiemen. Wanneer zij nog verborgen. Dus de eerste toestand. Het eerste aspect van die poorten is wanneer zij nog uh, verborgen zijn, zijn verborgen zijn en, zoals je zegt, Shehasharim, segurim, dat de poorten 27, na de zijn gesloten, ustumim en verstopt 28. We kablim kablimklum en absoluut niets ontvangen in zichzelf. Eigenlijk poorten zijn om um iets te, uh, te ontvangen. Bet, het tweede aspect van die poorten ba'et shehasharim, let op wat die ons vertelt, 29, petuchim, u um mekablim haorot me Het -ha tweede aspect, in de tijd wanneer de poorten zijn open, 29, u um mekablim haorot me -ha en ontvangen lichten van de hogere, van de hogere trapvrijden. Punt. We zeschelmer, dertig. Terrain, obat, setimo, we inon, hamishim. Sheba et, dertig. She hahei, hal. Hem, ba Hem, ba mispar, dertig, hamishim. Kijk nou wat hij zegt. We zeschelmer, en dat is wat de zoger zegt, dertig porten zijn gemakt, satimo verborgen, verstopt. We in en die zijn vijftig. Wat betekent dat? Shaba'et, 31, Shesharei, Hayhal, Hem, Basatimo, dat in de tijd let op, van de porten van de zaal. Dus hier in de Abbewo Wanneer de porten in de zaal zijn verborgen, dan hem, Bamispar, Hamishim, dan hebben ze het getal 50. Dan zijn er 50. Dan zijn ze 50. Als het verborgen die, die porten zijn, dan zijn die 50. Let op. Ah, wij, nu komt die, nu komt die wel. Nu komt die daarvoor iets waar. waar tickets gekocht worden, men gaat naar Amerika, naar Israël, waar naartoe dan ook, naar al die grote van de aarde, en men krijgt nul op zijn request. ja, en dat komt de antwoord, je hoeft geen ticket te kopen, niet naar Israël te gaan, niet naar Jeruzalem niet naar de, hoe heet het, de ja, naar de, naar de, naar de, naar de, hoe heet het, hoe heet het, hoe heet het, het? klaagmuur om daar te klagen, hier staat alles, duidelijk, om klaagmuur om daar te zuren en te denken dat jij daar iets Beter iets daar verkreeg. Maar hier staat het antwoord, let op. Want de doelen staat, Let op. Jij kan hier op het doelen, de doelenstraat kan je, je doel verwerken. Ja? Waarom? Het is het nieuwe doel wat je hebt. Ja? Het is niet zomaar het doelenstraat. De doelen, het is de nieuwe doelenstraat. De nieuwe doelen, niet van de doelen om ontvangen voor jezelf. Maar de nieuwe <laughs> doelen, de nieuwe doelen, doel, om. Yeah? Okay. En, en kek, nog een kijk, nog vijf en vijf. De rechterlijn en de linkerlijn. Vijf sfeerroot hebben we. Vijf sfeerroot rechts en links. Vijf waarom is het zo. Vijf hasadim heeft de Jesod in zichzelf aan de rechterkant. En vijf Gvorot aan de linkerkant. Zo, we gaan verder. Aval, let op. Nieuwkomt dit, nieuwkomt dit. Aval, mivchinat, ptiha, ta sharim. Einam 33 ella arba'im vatesha. Kmoche katuv legalan, let op. Maar in dit aspect van het open hand van de porten. Einam 33 ella arba'im vatesha. Zijn Alleen maar 49 poorten. K'morsche schucht halen, zoals hieronder geschreven zal worden. En vanavond zullen we dat horen. En vanavond zal het aan ons gebeuren. Punt. Benjan hamispar 34 hamishim. Benjan hamispar ha hamishim. Hoe? Ki Eser sfirot, hen bij elkaar 35. Shehen, kahab tum, ela, hatiferet kolelet, wak, wehen, Esser. 33. Ween jana mishim, en de kwestie van het getal 50. 34. Hoe is die 10 zafirot en baikar en want wantin zafirot zijn in hen kern alleen maar 5 zafirot alleen maar 5 zafirot 5 en dertach sheen de die zijn Kachabetum, betum keter hochma bina tiferet en malchut tiferet is net is zeeran ela a tiferet kolelet wak mar tiferet kolelet befat zes vak, beter bevat, zes verrot, zes uiteinde. Ja, rechts, links, voor en achter, en boven, ja, boven en beneden. Zes uiteinde. En daarom in onze wereld is precies hetzelfde. We hebben eser en die zijn tien, dus met het zes verrot van de, de tijferet zijn ze tien, of ze en piet. Zes en dertig. Oelef ik haag. achat Kolelet, zeiffen en dertig, eser, hen, hamishim, ulufika, hen, darum, kachekol, achet, van hier, elke, elke van de vijf sfeerot bevat tien, ja, elke bevat tien sfeerot, we weten dat, ja, ha? hen, hamishim, dan zijn zei vijftig. Ja. Waar is dat? Agat. Agat, ja? Achat, Oké, okay. mem. Dus hij zegt 1, 2, 3, 4, 5. Het vijfde woord, in het vijfde woord, moet in plaats van de eerste, uh, de eerste letter bet, moet het mem zijn. Mi hei. Wat betekent Eén van de vijf. Eén van de vijf. Dus staat het zo. Ulfihag en daarom. Kashekol, agat he. mi hey Sfirot is niet B. Ik heb het ook zo gelezen. En daarom, wanneer elke van die vijf sferod, hij is vijf, van die vijf sferod bevat tien, dan hebben zij vijftig vijf sferod. Want Tiferet is, ja, is, uh, uh, Zeiran Pinof, Tiferet is één, uh, eigenlijk. Dan wordt het 50. 5 sferot mal 10 wordt het 50. En nu verder. En nog een klein stukje. 38. Aglyfu. Nog 10 regeltjes. Hier 3 regeltjes en 10 van de vorige. Aglyfu. Arba citrin. Wehavo. Arbayin. 39. We te zeggen. Aglyfu. Arba citrin. Die zijn ingekeurd. Uh, voor in vier windstreken. We hebben arbeid betes en die zijn geworden tot 49 en veertig porten. Negen beheet a Raak behaai miefde ge. Se hoe Eerste regel. De eerste regel. Linker kolom. Kolom. Je 39. De rechter kolom. Na dit dubbele punt. Kimi mi wile eil. Van boven heeft je ons gebracht. Gezegd. Se hesgiro waaptigo. Dat het dicht gaan dicht maken, dicht doen en de open doen. En nou naast Sabahita ta Rabbei, bah, dat het is gemaakt niet in de heetata a, ah, we hebben geleerd ja, niet in de malgoed... de malchut, dat werkelijk maar in de, alleen maar in de miftiga. Dus de miftiga, daar is het eigenlijk openen in the miftah. In we open and dicht doen dus in the ateret yesot and not in the Malchut, the Malchut. Shihu ateret yesot welke way is ateret yesot, there is practically an open doing and punt And you let up here is new hadi on that part. When him sa shibifhinat galifo dehaynu achakikut две аруёт ле кабала лонасу бахол ха йа сфирот кахаб ту рак бедалет сфирот леват шеген ка шен кахаб тиферет фир вело бамалхут ле топ vanuit het van van van aspect van het in de inkerwing, de haino, dat wil zeggen, hakikut dat wil zeggen, de inkerwing twee harui inkerwingen, haruiot, de Kabbalah die, dat wil zeggen, die geschikt zijn voor het ontvangen, lona sa bachel die inkerwingen. Zijn gemaakt niet in de vijf sferot, kahaptum. want de malchut is verborgen, ja of niet? De malchut is, kijk like, nou, de malchut is verborgen. Hoeveel blijft er nog over? Kilim, als wij vijf sferot bestaan, vijf sferot, ja of niet? Vijf, heb gezegd, keter, Chokma, binaz, erampin en malchut, ja? Hij heeft ons gezegd, de malchut is verborgen. En buiten de malgoed blijft alleen maar die vier sferot, ja of niet? Keter hochma, oh, sorry, de, bleef de vier sferot over. Ja? Kijk nou wat je ons vertelt. Want dat is wat, wat in het hoofd is, is niet geschikt die inkerving van door de, Een volledige concentratie nu, nu komt het, de, clue. In het, in het hoofd zit dan de malgoed de malgoed. Daar zijn ook inkervingen, maar die inkervingen die zijn niet geschikt voor het doorgeven van lichten, ja, voor het ontvangen van lichten. Die zijn wel geschikt in het lichaam, ja. In, dan zegt die ons nu, de mal goed is er niet, dan blijft nog wie? Dan blijven nog de keterhochma, bina, dus hij zegt zo. Vijf spherot zijn wel, vijf spherot zijn, uh, Keter, hoogma, bina, tiferet Ja, vijf sferot. Drie. Maar het wordt dus. Die wie is geschikt nu voor het ontvangen? Raak, maar daar alleen maar in de vier sferot. De vier sferot zijn ingekerfd op de manier dat zij kunnen ontvangen. Inkerven betekent daar allerlei. Dar allerlei inkervingen te maken dat daar licht kan komen. Dan zegt hij dat. Malchut is niet geschikt, dan betekent dat de inkervingen, de passende inkervingen, zijn gemaakt alleen in de vier sferot. Alleen maar in de vier sferot. Welke? Schehen, keter, hochma, bina, en tiferet. Ja? Keter, hochma, bina, en Waarom? Malchut niet. De vier sferot, bo de bovenste vier sferot wel, malchut niet. Wat betekent dat? We lopen malchut en niet in de mal goed. Dus niet in de malchut die in het hoofd zit. Maar in de overige sferoot. En dat heb ik ook hier. Nu gaan we stap voor stap naar de rechtertekening. Dan heb ik ook opgetekend, zie je rechts. en zit in het hoofd. Voorlopig wat we ook. En, en wie wordt word geschikt nu inkerwingen? Welke, in welke spheroot worden inkerwingen geschikt? Voor het ontvangen van licht. En door doorvoeren van licht. De vier rood. Keter, gochma, bina. Zie dat wat heb ik opgetekend? Niet de keter gochma in het hoofd. Maar keter gochma, bina. Zier Dus onderste parsoef heeft vier. zelf ja niet? Vier. En heeft geen, geen, geen, geen malgoed, de malgoed. In plaats van de malgoed, de mal heb ik ook opgezet. Daar met ateret jesot onderaan. Dat, dat is dan, wordt dan niet gezien als een aparte sfera, Maar alleen maar ketter, hoogma, zo so in de rechterlijke tekening. Keter, hoogma, bina, zeer Dus vier spheeraar, let op. Die kunnen wel ontvangen. De mal goed niet is niet geschikt om door te voeren de lichten. En nu gaan we verder. Vier na de punt, na de eerste punt. Vedalet, eser, eser. Hemar, baim, let op. En de vier keer, vier maal. Tien, want elke, elke van die vier heeft tien in zichzelf, horizontaal. Dan zeg de vier keer tien, dat is 40. Ja, die 40 poorten waar licht wel kan doorgegeven worden. Ja, waarom? Hier is het wel, die tien, die tien die, die wel waar wel atertjes zo de mifte hier daar daar kan wel licht doorheen komen. Amnam en yucomdi, klantstuk in hoek. Amnam five. Gam hamalchut, let op, en yucomdi wel. Dat is wat, dat is wat wij konden in dat nieuw toe hebben ik daarover nooit gesproken, nooit gezegd. Amnam echter five. Gam hamalchut, let op. Kollelet esar sfirot shaganka habtum. We nimm hi yeholal ekabel. Zeven. Meha El tifer el te el tet. El tet De Ade acht. Ateret jesotschela. Lachen. Yeskan Hakika Hakikale 9 vetesha sferot. Nou, voor deze zin moest mu ik overal naartoe reizen. Niemand kan me dat uitleggen. Kijk, nou, één zin, hoef je niets daarvoor te doen, alleen concentratie. <coughs> alleen zichzelf te concentreren. Nu let op. Dus 40 porten hebben we, ja? 40. En nu kijk nog verder. Wenem oh nee, no, nog een no, keer, sorry. Uh, amnam vier na de laatste punt. En nu kom die. Amnam, echter. Gam, vijf, ha goed. Koelelet, esser sferot. Maar ook de malchut. Kijk nou naar die malchut. Malchut, die in, in het hoofd staat. De malchut zelf. Malchut, de malchut. kolelet esser sferot. Die bevat ook tien sferot. Ja of niet? Da, da, of daar licht is dat is iets anders maar die bevat wel tien sferot. Schen kachaptum dat die tien sferot in de malchut zijn kachaptum keter van de malchut, hochma van de malchut, bina van de malchut, tiferet van de malchut en de malchut van de malchut ook zij heeft tien sferot. In zichzelf of vijf ja vijf is we dat zeggen. we nemen zet we nemen zet en het blijkt dus. Shegam hier, je holale Kabel, mija ha Miftega, dat ook zij, die mal goed, nu komt de clue. dat ook die mal goed in het hoofd, die mal goed, die mal goed zo gezien, zo gezegd, die kan ook, zij kan ook ontvangen uh, van haar, van, uh, van de Miftega. Zij heeft ook tien uh, sferot, duidelijk. Dan zegt hij dat elke hey, zij kan ook ontvangen van haar liefde de, de eerste sferoot. Dus die mal goed kan wel ontvangen in haar eerste negen sferoot. Ja of niet? In haar negen sferoot kan ze wel ontvangen. Het is niet uh, de heino dat, dat wil zeggen, ah, dat er je zo je let op. Dat wil zeggen, tot de ateret je soort van de malchut, de malchut. Dat kan ze ontvangen. Dat is, er was geen verbod op, op, op de, ja, op de tien sferot zelfs niet, op de negen sferot van de malchut, de malchut. Niet waarom? Dat zijn eigenschappen van wie? Van de negen sferot. Keter van de malchut is nog niet malchut. Is wel malchut, maar tegelijkertijd heeft hij nog eigenschappen. Van, de ketter, dus dat is allemaal nog, behoort, da, da, de behoort tot, tot, tot het vermogen om licht te ontvangen. Behalve de, zeg je zin. behalve, dus tot de atheret sod van die mal goed, van deze mal goed, kan ook licht ontvangen worden. Lachen daarom, jes kan haki kala arbaim Daarom is er hier, hier, in het hoofd, in die malgoed. Hoeveel spirood kunnen ze toch ingekerfd worden in die malgoed? Negen, ja of niet? Negen. Tot de aaterdag is dat. Negen kan die malchut dus bruikbaar worden, bruikbaar gemaakt worden. Voor negen poorten in haar kunnen worden, wel opgebouwd in haar. Betekent, die kunnen wel wellicht uh, door, uh, uh, doorlaten. Op een of andere manier, we zullen zien hoe, dat is zullen zien hoe, en dan hebben we dus 9. en hebben we 40, hebben we in het lichaam. Dus hebben we 49 poorten. Waar dus nu zien we dat in elke parsoef zijn er eigenlijk 49 poorten. Natuurlijk alles komt van de Bina. Het is natuurlijk niet, in, kan je zeggen in de parsoef, maar dat komt van de Bina. Parsoef van de Bina heeft dus 49 poorten. 49 poorten wanneer de opening is er. Duidelijk. Wanneer de opening is er. Dus wanneer de Malchut in het hoofd al, in, als het ware de galoot ontvangt. Ze heeft dan, staat dan, ja, wanneer de Malchut in het hoofd, let op, die dan ook komt op de, in de pij van haar. Dan heb je 10 sferot Dan in de 9 kan ze wel ontvangen en de 10 niet. Dan hebben we 9, 9 plus 40, hebben we 49 poorten wanneer de opening is er, dus de, het vermogen, absolute vermogen is, 49. En waarom zijn de ste, 50 ste, is de goed, de goed. Zelfs Moshe kon daarin niet binnenkomen, wie kan daar komen in de goed, de macht? Alleen wanneer er kom, komt de Moshe, dan kan het doorbreken, dan kan het licht, licht ketter, en dat zou wel kunnen ook de, de kinderen van de malchut, de malchut, daarmee doorlicht, door schouwen kunnen worden. En nu kijk je wat je zegt. De hainu zeef adelaat, de adelaat, na de koma, de hainu ad ateret jesotel, dat wil zeggen tot haar ateret jesotel, dus tot ateret jesot van de malchut, de malchut lachen, daarom je daarom is er hier de inkerving van 49 sferot. Dubbele punt nog. stukje. Arbaim midalitas sferot. Wat gaat het ons? Kahaptu. Shikola hat. Mehem kalulami eser. Dus wat zeg je dan? Arbaim gaat hem on optele. Arbaim 40 midalitas sferot Van de vier sferot. Keter. Hochma. Bina. en Intiferet. Ja, zoals we hebben gezegd, ketter nog ben En, ze kool e, achat mehen hebben een klolami waarbij elke daarvan bevat tien en 40. En nog eentje, nog eentje, zinnetje elf testen haar sferot, en de eerste Tien, sferot, mij ha mal ha esser En de negen eerste sferot van de Malchut, die ook, die zelf. Kind bevat, dan hebben we 49. En ook de laatste zin 12. We en ella de malchut. En het bleek dus dat er ontbreekt alleen maar aan de malchut van de malchut, Dus alleen de tiende e van de ware malchut. Dan hebben we alleen maar 49 poorten. Nou, dan weten wij we hoe dat zit in elkaar. Eigenlijk. En dan weten wij we nu dat het wel ligt. Iedereen ziet het. Dat het licht wel van het hoofd wel op een of andere manier kan ontvangen worden van de negen eerste sferoot van die malgoed. Hoe? Dat zullen we leren. Oké? Okay. En nu wil ik even vragen: taas teven en, en even een fotootje maken. En dan, dan kan je hem, uh, kan je hem dan hem maken een goede fotootje en dan. Ga ik intussen iets vertellen en misschien optekenen, maar ik denk dat dit niet nodig is in verband met wat vorige keer was. Nu hebben we nog een in de tijd om in de praktijk de Torah, ja, ook de wetten van het heelal, in de praktijk de betekenissen daarvan te leren wat die zijn. En ook de tradities, zogenaamd. So we kunnen leren wat het is, wat is gegeven aan de wetten van het Hilaal, die elke jaar worden nageleefd of uh, moeten nageleefd worden ook door, ja, ja in de synagoge ook. En kijk nou wat het is. En nu goed kijken. Want wat ik vertel, kan je nergens, niemand kan je vertellen. Als ik zeg nee, niemand, mijn vrouw zegt thuis, als je zegt niemand, dan moet je weten dat als je zegt niemand, dan bedoel je ook jijzelf jezelf ook daarbij. Ik zeg ja, ik zeg ja, dat ook. Dat ook ik niet, als ik niemand zeg, dat bedoel ik... De zorgen, alleen van de zoger kan je dat. Dus de vrouw kan altijd, jouw linkerkant kan je altijd uh, van links langs geven. Dat ja, is wat gezegd wordt ook. Als ja, dat je dat van rechts klap krijgt op je, op je wang, dan moet je ook je linkerwang laten staan. Dus je moet ook luisteren naar je linkerkant. Uh, let, let goed op. En nu is zeer belangrijk wat ik wil vertellen. Wat echt niemand kan je vertellen. Uh, Mijn volk doet het al 3000 jaar en zo... So, doet geweldig, maar begreep geen woord, en niemand kan ze, en ze zijn net zoals radeloze diertjes, en niemand kan ze redden, en niemand, geen Rabbi kan hen vertellen, dat waarom ze leren geen woord. Oké, okay, dat is eventjes genoeg. Dat was genoeg. Ja, ik heb iemand hier die, die volle stop, is zorgt voor volle stop. De Marco die volle soort... stop. En nu luister, goed. En nu luister, goed. Gisteren was de zevende dag van de Sukkot. We hebben geleerd. Dat Sukkot, ja, dat zijn de Sukkah, is ook de zeven plus, plus Bina, ja, of niet? En de zeven dagen van de Sukkot, dat betekent ook vanaf Gesset, ja, tot en met de Malgoed. En de, op de eerste avond komt de Abraham, komt Abraham, ja, of niet? Met de hele stoet. En dan komt uh, de Jitschak met de rest van de stoet, ja, dus de Jitschak, op de tweede avond zit Yitzchak aan de tafel, en hij regeert de hele tafel, ja, dus in, Etcetera, etcetera. Dus er zijn zeven dagen. Let op. En op de zevende dag. En nu goed kijken. Uh, wat gebeurt er op de zevende dag in de elke synagoge of, over de hele wereld? Wat gebeurt er? Let op. ochtends, dus op de zevende dag in de ochtenddienst. Aan het einde van de ochtenddienst. Iedereen krijgt in zijn hand, toegestopt, vijf. Uh, wilgtakken, tak, takken, ja? vijf wilgtakken, en die staan ergens daar in emmertjes, want die moeten levend zijn, die moeten niet, eh? verdoord te zijn, die moeten wel leven die moeten vol water zijn, van binnen, en dat geeft men aan elke mannelijke persoon, vrouwelijke ook, nee? heb je daar boven in nee, weet je niet, alleen mannen, dus doet er niet toe, waarom mannen, natuurlijk mannen, waarom mannen, het is geweldig wat zij doen, maar ze begrijpen absoluut niet, maar dat is wat ik wil, dat jullie dat begrijpen. Dat wij dat smaken hier, wat nergens in de wereld kan je dat smaken. Misschien wel ergens nog, weet ik niet, maar een hele groep, kijk, let op. Dus wat gaan zij doen? Aan het einde van de dienst, elke man neemt die vijf wilg, uh, wilgtakken en die moet slaan, slaan, niet een, uh, een beetje, maar slaan tegen de vloer daarmee tegen de vloer van de synagoge, slaan. Nou, als iemand dat ziet en je begrijpt het niet, je denkt, wat is dat nou? En je moet echt slaan, niet, uh, niet aaien, niet een beetje zo comedie spelen, je moet echt slaan. En dat is geweldig natuurlijk wat het wat is. En natuurlijk als iemand mee, mee, met mij contact neemt, opneemt en je zegt wat het is, natuurlijk het klinkt, klinkt het natuurlijk kinderlijk, waarom? Alles wat ik aan jullie had verteld vorige keer, dan kon jij al van alles wat ik had jullie verteld, kon je dan al, zeg ik dat, red, uh, kon je dan daaruit verbanden leggen, om te begrijpen wat er gebeurt op die zevende dag. Dat is een goede zaak, als je mij contact opneemt met mij, bijvoorbeeld, je wil een vraag, maar jij geeft mij eerst jouw eigen, ja, jouw eigen bevinding. Dat is een mooie. En anders zeg je, wat is dat? Nou, dat is... Net zoals het volk doet al 3000 jaar. Dat helpt niet. Wat is dat? Nou, vertel me wat het is. Nou, word wat, wat, wat, wat je beter daarvan? Eigenlijk. Over absoluut word je niet beter daarvan. Ja, je gaat het gewoon uh, consumeren. Nu wil ik jullie dat vragen. Eigenlijk. Een antwoord aan mij te geven. Maar al ik zal nog een beetje als het moeilijk wordt. Ik zal een beetje toelichting geven. Iets uh, warmer maken. Dat jij dat kan misschien antwoord geven. Iets wat geen andere mijn. Mijn de andere Arabische antwoord kunnen geven. En jij moet het geven. Als je, wie geeft antwoord, die niet jood is, dan kom je uit in de geestelijke wereld. En als je jood hier die zit, een die joodse man, dan die laat zien dat die echt joods is. Eigenlijk. Kijk nou wat hij zegt. Kijk, zonder dat ik had iets gezegd, had, dat Robert direct zei: Open slaan van de mal goed, open doen van de mal goed. Nou. Zie je dat? Zonder dat ik iets had gezegd. Duidelijk. Weet je daar begrijpt dat? Nou, dan is het een kwestie van wie Jood is. Wie Jood en wie niet Jood is. Dus, Jood is die, hij die verbanden, geestelijke verbanden weet te leggen. En nu kijk nou wat, wat, hoe hij kwam eraan toe. Wij hebben geleerd. Dat vanaf de eerste dag. De eerste dag welke, welke klien, welke licht wordt ontvangen. Licht. De klieg geset, ja of niet? De eerste klieg. <coughs> en in de klieg komt één lichtje, ja of niet? Het kleinste lichtje, nervus, ja of niet? De tweede dag komt er dan de, de klee uh, uh, gwora. En zo so voort tot de zesde dag, ja of niet? In binnen vijf dagen hmm. worden alle chassadim ontvangen, ja of niet? Hoeveel chassadim zijn er? Vijf. Ja? En daarom zien we ook vijf mal tien, ook met das, wat wij ook geleerd hebben. Maar vijf chassadim worden ontvangen door Ziranpien. Ja of niet? Vijf. Van gesed, voratje, verret, netzer, God jesod. Vijf chassadim. De zesde dag is dan de jesod, dan de vijf chassadim, die in vijf dagen worden, worden doorge, doorgevoerd. En op de zesde dag ontvangt Ziranpien alle chassadim. Dat is de zesde dag. ...plus zichzelf, dus dat betekent... ...plus zijn eigen... ...alles is nog één... ...vormt al die vijf chassadim die hij ontvangt... ...die hij is dan nog als aanvullende... ...van hem, kwaliteit van Yesod. Dan hebben we... ...op de zesde dag hebben wij... ...hebben wij vijf chassadim ...heeft Yesod ontvangen... ...en hij... ...zijn eigen essentie van deze... ...van de zesde dag, hij moet ze transformeren... ...die, die, die chassadim maken zij... ...dat zij beschikbaar worden... In die vorm dat de malgoed hen kan ontvangen. Duidelijk, hij moet ze nog transformeren dat zij ontvangbaar worden voor de malgoed die daaronder is. Die heeft minder kracht dan hem. Duidelijk, die heeft anders. En dan nu op de zevende dag. S ochtends, waarom is het ochtends? Waarom? S'avonds begint de dag. Waarom is het al op op in de ochtenduren? Want avond is is de tijd van de nookwa, van, de van het heersen, van het vrouwelijke, ja, van de grootte. Dan kan je dat niet op dat doen. Het moet de tijd zijn, wanneer, ze, wanneer de zeerampien heerst, ja, overdag. Dus overdag, na de, aan het einde van de dienst, overdag. Dat is overdag, is de tijd van zeerampien, die heerst, dus het, de wens om te geven, dat heerst. Nou, overdag, dus ochtends, in de dienst, van de ochtenddienst, Zeer en Pien. is ook mannelijk. Mannelijk, daarom mannen moeten dat doen. En dan is het, die moet dan slaan. Met vijf van die wilgjes. Dus met vijf moet die moet je zwoek maken met de malchut. Wie is de malchut? De malchut is dan, is zij die, als het ware. Dat is net als vloer, betekent, betekent uh, net als zwoek wordt gemaakt. Hoe? ...komt het aankomende licht... ...ja, Horyashar, die komt tegen de Massach. En de Massach wordt vergeleken met de vloer... ...ja, de vloer en daar... ...en dan moet de man dat slaan tegen die... ...slaan betekent Massach doen... De, uh, ...betekent Zivuk doen... ...dus het licht... ...door het, het slaan... ...dat betekent dat slaan van het aankomende licht... ...van Hasidim, van de ziranpin ...van de Yesod van de zeeranpien, slaan tegen, tegen de oppervlakte, tegen de massaag van de malgoed. Ja, want elke vloer betekent einde van de traptreden, ja of niet? En dan moet je slaan tegen haar, en opdat zij dan, opdat zij dan de oor zou doen op, opsteken. Duidelijk, opdat zij dan weerkaatste licht zou kunnen doen. En dan kan zij ook dat ontvangen in haarzelf. Dan haar dienem worden daardoor door, de, door die vijf chassadim van zeer en pin worden verzoet. De hele bedoeling is om in deze, in deze wereld om te brengen, hier in deze wereld, de rachamim, de barmhartigheid want anders de wereld kan niet voortbestaan, dat hebben we geleerd ja? dat, alleen, dat alleen dien moet hier ver, ver, gebonden worden, met de chassadim, dan is deze wereld, wordt leefbaar eigenlijk dat betekent oh, ons, dat is wat wij leren, om ons te om ons te stoelen op de ateret gesod. nou dan is het leefbare wereld, eigenlijk dat is wat men doet op de, op de zevende dag in de synagoge. Begrijpt u dat? Ja, een klein beetje. Ik heb alleen maar aangekaart alleen maar. Zie je dat, uh, dat de hele bedoeling is om op die manier te leren. Dus niet, begrijp je ook, niet om niet mee gewoon te vragen van, wat is dat? En nu kan je bijvoorbeeld, want een paar uh, lessen daarvoor... ...had Marco mij gevraagd... ...en wat is dan de, de acht... Wat is dan de, op, ...waarom is dat op de achtste dag? Waarom een een, een... ...een kind, een Joodse kind... ...wordt dan besneden op de achtste dag? Alles heb ik, alles uitgelegd... ...alles is nu ook, ook wat we hebben uitgelegd... Met de, ...met de... sukkot is ook van toepassing... ...op de... ...op de achtste dag... ...waarbij ook de... Uh, een jo, een ...jonge een kind wordt ook... Uh, uh, besneden, etc. Dat soort dingen. Maar jij moet die, die verbanden leggen, die geestelijke verbanden moet je leggen. Eigenlijk. Dan, dat is hele bedoeling. En niet vragen: wat is dat? En wat betekent dat? No, wat is dat? Dat helpt. Dat heeft nog niemand geholpen. En daar, daarom daarom pocht men alleen maar op op de kennis. Yeah? Wat is dat? Ik heb allemaal gezegd gezegd. Dat is dat en dat en dat en dat en dat. En je zegt: ik heb het daar gelezen. Of ik heb van mijn rabbi gelezen, of je daar staat, in, de, of je loopt gewoon snel naar een boek, boekenkast, je pakt dan een boek, en je zegt, kijk nou, dat is niet daar. De Torah moet leven in jou, begrijp je? Het moet borrelen in jou, betekent dat jij moet op de manier doen dat jij altijd stoelt op de ateret jesot. Als je stoelt op de ateret jesot, hoef je niet jouw kopie te gebruiken meer, begrijp je? dan alles gaat naar jouw ateret jesot, en vanuit jouw ateret jesot, krijg je de antwoorden, het is niet van jou, eigenlijk, wat ik bedoelde, niet van jou, je gaat gewoon van jouw ateret jesot, alles komt, want daar is geen storing meer, bij ateret jesot, storing zit altijd, in die malgoed, die wij moeten slaan, die altijd geslagen moet worden, op een goede manier natuurlijk, geslagen moet worden, natuurlijk in onze wereld hebben ze hadden zich gedacht dat dit... Ja, ja de, maar goed, dat is vrouw... Ja, in de middeleeuwen... En, dus, en die vrouw moet geslaagd... Moet je slaan, de vrouwen slaan... Dus, dat is allemaal als resultaat... Men geestelijk... Men moet geven, en moet dat geven... Op een manier niet alleen lief... Maar u ziet, moet het zwoek gemaakt worden... is dus ook chassadim geven, maar wel slaan... Slaan betekent het... De kracht gebruiken van beide... Want... Je, want je zot geeft dan maar goed. Niet alleen maar chassadim, moet je goed kijken. Maar goed kan je niet verzoeten met alleen maar chassadim, met mooie praatjes. Met alleen een eisje, eisje aan haar te geven. Dat is niet genoeg. Eigenlijk. Het moet, moet echt zo gebeuren dat. eerst... Ten eerste. Eerst de uitslaan en daarna. Nee, dat is niet zo. Ja. Nee. nee. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Huh? Wilgtaak wil, wil. en dan weer gooien, precies. Oké, okay, wilgtaak en moet je dan één keer gebruiken, en dan weer gooien. Oké, okay, dat is berekend, want dat is niet. Oké, okay, maar, maar kijk, wat moet ze? Who moet je dan? Who kan ze hier pin of je soort van ze hier natuurlijk? Who kan hij geven aan de malhood? De malchut behoort bij welke klasse. Waar zit zij? In de linkerkant. Dus Zij is, is din. Ja of niet? Din. Zij heeft geworan nodig. Haar eigenschap is geworot. En niet chassadim als manlijke. Dus hoe kan zij haar he, geven? Alleen via de yesod. Kijk nou. Yesod heeft twee in zichzelf. Yesod heeft rechts. of en rechts heeft je dan chassadim. Vijf chassadim. En linkerkant van de jesot heeft vijf gwoerot, die beide heeft hij. Wat gaat hij dan doen? Hij geeft eerst aan haar van haar eigen eigenschap. Van zijn eigen gwoerot geeft hij aan haar. Eerst. Maar zijn geworod, zijn voor haar al zoet, zoet ja, net, als, net als honing. He, want dat zijn, zijn gwoerot, maar dat is toch wel gwoerot van het mannelijk. Dus hij geeft haar eerst gvorot. Eigenlijk, oftewel Gvorot voor haar. Het is net als uh, net als kochma. Eigenlijk ten aanzien van malchut is het is net als chogma. Voor haar, ze, op dat niveau heeft ze dan ontvangt ze dan gvorot kochma in de vorm van de gvorot. Waarom? Eigenlijk op het niveau van keter chogma, bina, Daar is chogma. Maar op het niveau van de Zeeranbienenukwa, dat is een vorm van al gvorot. Ja, duidelijk. Dat is in, gworot. Ja, dat is gworah in plaats, gvorot in plaats van de hochma, licht Lichtchochma. Dat is een vorm. Dus waarom? Er is minder kracht. Daarom is een andere, andere, in andere vorm, andere kwaliteit. Dus Jezod heeft aan haar vijf gvorot eerst. En dan geeft hij aan haar vijf chassadien. En dan brengt, komt zij dan onder de jesot te staan. Zij komt in het midden, in de middelste lijn, de, de malgoed. En dan is die malgoed bruikbaar. Dan ze, heet zij Chassadim en Ghorot. Oftewel Chochma en Chassadim. Eigenlijk, dan ontvangt zij door haar mief kan zij dat ontvangen. En dan kan zij ook doorgeven nee, aan de anderen. Ja, dan kan ze malgoed door, hoe kan ze malgoed dan doorgeven aan de anderen? Via haar miftige. Duidelijk. Malchut heeft ook haar Dan ontvangt zij die malchut nu van de tien. Let op, iedereen begrijpt het. Zij ontvangt dan van de tien. Chassadim en Gvorot. En zij gaat ook weer. Zij heeft ook tien sfeerot. Net zoals we hebben geleerd in, in elke andere partsoef. En haar, dan, dan heeft zij ook één sfera waar zij niet, dus malchut. De malgoed, die, die zij ook niet kan ontvangen, maar zij heeft ook dan de negen, de andere Svirot, euh, negen, negen andere sferot of vier, waar zij wel licht kan ontvangen en doorgeven via de Jesuit aan de lachen. Ja of niet? Hoe? Iedereen begrijpt hoe dat gaat verder? Want de, de, de negie van de malgoed, waar dan ook. Waar zijn ze in de katnoet Waar komen ze naartoe? Ze vallen in de volgende traptreden, ja of niet? Net zoals normaal. En dan net zo goed, je soort van die malgoed, goed, die dalen dan af naar de ketter, ja, naar de ketter gochma van de ketter van de volgende traptreden, ja of niet? En dan kan de ketter van de volgende traptreden, de ketter gogma, van de volgende traptreden kan ontvangen dan van de, oh, ja, kan ontvangen dan licht van die mal goed, en dan verder ketter, en dan verder wordt verder uitgebouwd, het licht gaat verder naar krachten uh, in de volgende traptreden verder uh, door, door komen dat is op die manier vragen stellen, Beg iedereen begrijpt het maar probeer eerst bij jezelf nou, in alles wat je weet al, probeer daarin te zitten. Daar moet je inspanningen leveren in plaats van die, uh, vragen te stellen aan niemand anders. Zelfs niet aan je leraar. Uitelijk, en jullie zitten al al lang in, de, in, het, in het vak genoeg om zelf naar die vragen te stellen. En moet je van binnen, moet je verlangen ernaar, kan je niet, moet je dan. Leiden daaronder dat je het niet kan, maar niet, het is niet apathisch te worden, maar graag dat willen en dan zeggen, oké, okay, het lukt mij niet, en dan zoeken. Je hebt zoveel, kijk, aantekeningen en alles, waar was dat? Noteringen, noteren ergens, daar en daar, inspanningen leveren, daar gaat het doen. En dat wordt beloond, en niet dat je vraagt, zeg, wat, vertel ons over dat. Dat helpt niet, hè? Dus Marco, waarom op de achtste dag de besnijding is, uh, gemaakt wordt, dat kan niemand jou vertellen in dit land, ja duidelijk niemand, en niet alleen hier in dit land ook niet in België Ja, en, en ook niet daar, alleen jij moet wel verlangen naar. en dat, moet, dat wordt en jij krijgt dan het antwoord, persoonlijke antwoord op jouw niveau van het bevaarding daar moet het schijnen, jouw persoonlijke antwoord, ja duidelijk niet dat ik voor jou iets uitkou, maar jouw persoonlijk niveau, op jouw persoonlijke niveau moet het antwoord komen. En dat is als uitbarsting van energie komt. En dat is jou. Ja? Oké? Okay? Nee, op die manier. Dat is allemaal de methode die wij leren. Nog een vraag? Nou, we, hebben nog, we hebben nog een... Nog geen vraag. Oké. Okay. Iedereen begrijpt nu hoe dat gaat. Op die manier... Ja, pr probeer het op die manier te doen. Dan ga je dat leren alleen op die manier. Maar toegeven, moet je toegeven, alleen toegeven. Dus niet kwaad worden, niet dat, maar toegeven en dat zal helpen.